Liselot Thomassen met het NOS-journaal. De politie heeft de afgelopen tijd meer dan 100 verdachten opgepakt in Nederland. na het onderscheppen van hun geheime chatverkeer. Meer dan 20 miljoen berichten die criminelen elkaar stuurden. zijn in handen van de politie. die deels live kon meelezen. hebben Nederlandse en Franse opsporingsdiensten bekendgemaakt. Ze spreken van een aardschok voor de georganiseerde misdaad. Volgens de politie zijn tientallen liquidaties, ontvoeringen en schietpartijen voorkomen. Verder heeft de politie 20 miljoen euro aan contant geld, tientallen wapens, horloges en auto's in beslag genomen. Ook in andere landen zijn verdachten gearresteerd, zoals in het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Noorwegen. De NS keert een vergoeding uit aan bijna 5000 slachtoffers en nabestaanden van transporten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tot nog toe gaat het om een bedrag van 38 miljoen euro, blijkt uit cijfers van de commissie die de aanvragen behandelt. Tot eind deze maand kunnen mensen nog een aanvraag indienen. 7000 mensen hebben dat inmiddels gedaan. Van de toegewezen aangevragen zijn er 700 van directe slachtoffers. Zij kunnen 15.000 euro krijgen. Ongeveer 1000 aanvragen moeten nog worden beoordeeld. Tegen een man die geen noodhulp verleende aan Orlando Boldewijn is 20 maanden cel geëist. De 17-jarige Boldewijn verdween ruim twee jaar geleden na een date met de verdachte. Acht dagen later werd zijn lichaam teruggevonden in een vijver in de Haagse wijk Ippenburg. Hoe hij daar is beland is niet bekend. Volgens de officier van justitie heeft de verdachte Boldewijn niet geholpen... terwijl hij hem wel in het water heeft zien liggen. In Arnhem is een jongen van 17 zijn rijbewijs kwijtgeraakt en dacht dat hij was geslaagd voor zijn rijexamen. De politie betrapte hem toen hij 105 per uur reed op een weg waar 50 was toegestaan. Hij zat ook alleen in de auto, terwijl hij vanwege zijn leeftijd nog verplicht is om met een begeleider te rijden. Het weer. In het noorden kan in korte tijd veel regen vallen. Lokaal met onweer en hagel. In het ha zuiden ook wat zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen wisselvallig met in het binnenland kans op een bui. De temperatuur... Verkeersupdate. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de acht van de ANWB. Op de A10 klopt het meer richting knopen de Nieuwe Meer. Tussen Landsmeer en de Koenten onstaat 3 kilometer file. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de verkeersinformatie. In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 ZFM Lunchroom met een nieuwe aflevering op deze donderdag, uh, uh, donderdag 2 juli. Het is alweer juli uh, vandaag uh, de dag. Dat gaat uh, hard. Uh, goedemiddag. Uh, twee sidekicks, uh, Lucie en Marja, zijn ook weer gezellig aangeschoven. Goedemiddag, Jelma. Goedemiddag. En we gaan er weer een uh, gezellige uitzending van maken deze keer. En uh, natuurlijk uh, genoeg uh, muziek inderdaad uh, hebben we klaarstaan. Maar we bespreken ook het laatste nieuws uit uh, de regio en uit Zandvoort. Uh, ja, de Zandvoorts krant vandaag is natuurlijk weer uitgekomen. Met op de opvallendste nieuwtjes daaruit. We hebben het even over de NK Marathon inline skaten op het circuit van Zandvoort dat binnenkort plaatsvindt. En we hebben het over de oproep dat er wel eens meer AED's uh, langs Zandvoort uh, zouden mogen worden geplaatst. Aanleiding daartoe is de, de kitesurferongeluk uh, uh, wat de afgelopen weekend... Uh, ja vond uh, Op zondag natuurlijk. Straks in de uitzending een, uh, een nieuwsitem hierover. Mm -hmm. En um, we kunnen ook uh, zondag F1 gaan kijken op het circuit. Dus dat is ook uh, hartstikke leuk. Een soort uh, drive-in uh, bioscoop. Nou, daar wou ik iets over zeggen. Dus dat wilde ik ook gaan doen. Ja. Maar het blijkt, ik weet niet of het zo is. Dus als het niet zo is, dan uh, uh, heel, heel vervelend, maar dan wil ik het graag horen. Dat het al helemaal vol zit. Ja je, ja, kan dat, nog ja, je hebt via, uh, uh, inderdaad het zit al vol en uh, uh, bepaalde organisaties zoals Sicko Sport en ook uh, andere radiosender 538 uh, hebben winacties dat je laatste kans op kaartjes kan uh, krijgen, bemachtigen. Uh, en wat wel mooi is om te noemen is dat er een, uh, een groot gedeelte van de plekken is uh, vrijgelaten voor zorgpersoneel. Dus mensen die uit de zorg komen en die de race willen gaan kijken, die hebben okay. een extra ruimte geboden. En er zijn natuurlijk ook al plekken vergeven aan de sponsors. En aan ons, aan ZFM-medewerkers. Dus niet. die niet. Nee, die niet. Nee, nee, dat niet inderdaad. Zit maar uh, weer naast. wat uh, ook nog uh, voorbij komt in deze uitzending, ook uh, wel interessant is om te bespreken, is het toerisme dat natuurlijk langzaam weer terugkomt uh, in Zandvoort. En uh, dat uh, bespreken we vandaag ook uh, weer. De artiest van de dag komt nog even langs. Uh, heeft ook iets met de zorg te maken. We halen nog even de humor in de uitzending voor de afwisseling. En we hebben vandaag maar liefst twee liedjes van de sidekick. Want we hebben natuurlijk twee sidekicks, dus dat betekent ook twee nummers. Nou, genoeg actualiteiten en uh, dingen om te bespreken deze uitzending. Wat natuurlijk uh, centraal staat uh, in Zetten en an is de muziek. Ook door u uitgekozen. Uh, en gisteren vroeg ik op mijn social media om je favoriete nummer van de afgelopen tien jaar in te sturen. Dus die komen zeker ook voorbij. Een nummer die ik uh, van de week tegenkwam is deze van Harry Styles. Een van zijn eerste nummers uh, nadat hij wegging bij One Direction. En dit is uh, zijn eerste single die hij toen uitbracht in april 2017. Sign of the Times.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 Of the Times, Harry Styles. En ondertussen is hij dus deze single uitgebracht in april 2017. En sindsdien is hij al uitgegroeid tot een succesvolle solozanger. Eerst natuurlijk begonnen bij One Direction, maar nu dus ook als individuele artiest bekend met vele nummers. We gaan nog even terug naar dit welbekende geluid, namelijk van de Formule 1. Want dan gaat het eindelijk dit weekend toch weer beginnen. Niet op het circuit van Zandvoort, zoals velen natuurlijk naar verlangden. Maar er is racegeluiden te horen ergens op de wereld van de Formule 1-auto's aanstaand weekend. Weet je waar? In? Oostenrijk, de thuishaven van uh, de Red Bull van Max. Oké. Okay. En uh, we hebben er zin in. Uh, er was de gelegenheid om uh, een soort van... Uh, Grote bioscoop met uh, drive-in bioscoop. Omdat, uh, Waar je dan met je auto kan ja, staan. Ja. Ja. Uh, op Zandvoort zou je dan de, de race kunnen zien, maar volgens wel ingelichte bronnen is dat vol. Ja. Dus ook wij gaan gewoon gezellig voor de tv zitten kijken naar het ja. racegebeuren. En wij hopen natuurlijk allemaal dat Max nummer 1 wordt hè, dit, uh, dit weekend. En hopelijk volgend weekend ook, want dan is het... Uh, weer in Oostenrijk? Weer in Oostenrijk, ja. ja. Dus, dus doen we gewoon even twee keer. We Oostenrijk. doen het gewoon twee keer. Ja, we lekker. weten dat uh, Max dat komt. En het is een uh, bonvol racezomer uh, uh, natuurlijk. Want het is elk weekend uh, de komende ja, tijd. Ja, ze moeten heel wat inhalen. En, uh, ze moeten, uh, dus uh, ja, niet op Zandvoort helaas, maar dan toch een klein beetje. Dus wil je misschien in de, over twee weken wel kunnen kijken... Of volgende week wel kunnen Houd kijken... Hou in de gaten. Uh, ja, hou ja. het in de gaten. Uh, ga naar, uh, naar de website van Secrease, zou ik zeggen. En hou het in de gaten en meld je aan. Ja, en ZFM bericht er natuurlijk ook over. Ja, Als uiteraard. Het, uh, we houden <laughs> onze vinger aan de pols. Wij willen er ook heen. Ja, zeker. Dat is uh, hartstikke gaaf. En natuurlijk had ZFM natuurlijk allemaal ook uh, plannen om tijdens de Grand Prix in mei er echt bij te zijn. Maar dat uh, wordt nu hopelijk uh, allemaal verplaatst naar volgend jaar. Zodat we er alsnog van kunnen gaan genieten. Um, ja, mooi. Eh, oh, dus, er, er is nog wel iets heel leuks daar aan. Dat okay. wil ik er toch nog even bij vermelden. Ja. Dat uh, de, die mensen die afgelopen coronatijd zo hard gewerkt hebben. De, de mensen uit de zorg. Die willen hun hart onder de riem steken. En ze bedanken voor het harde werk. zei de woordvoerder van de, van de organisator Heineken En ze hebben twintig plekken uh, weggegeven aan het zorgpersoneel. Nou, hartstikke mooi. Ja. Toch? Een uh, hele leuke... Uh, nou, super. Uh, helemaal goed. We gaan weer even door naar muziek en dan zijn we zo bij u terug. Dit is nummer Candy van Robbie Williams. En ook deze is aangevraagd uh, als iemands favoriet nummer. Dus uh, hier komt hij. I is there to witness. Candy in her business. She wants the boys to notice. rainbows and a bonus. She was educated, but could not count to ten. Now she got lots of different horses, by lots of different men. And I Zwingend nummer past altijd wel in deze ZFM lunchroom. Robbie Williams met uh, Candy. En dan uh, gaan we uh, nog even naar het nieuws. Want de afgelopen week uh, is er ook iets uh, besloten over het laggas. Uh, ja, in Zandvoort. Ja, Zandvoort uh, uh, uh, had echt uh, last van, de, van uh, dat lachgasverkoopgebruik uh, op de boulevard. Mensen werden er echt uh, lastig gevallen. En uh, de burgemeester heeft er afgelopen dinsdag... Uh, in de raadsvergadering uh, dan toch een besluit overgenomen. En dan wil ik eigenlijk even een stukje voorlezen... uit de Zandvoortse krant daarover. Burgemeester David Molenberg kreeg van de diverse kanten... signalen van overlastgevende jongeren met ballonnen. Hij was daar absoluut niet van gediend... en handelde daadkrachtig door nog deze week... een verordening te laten opnemen in de APV... die het gebruik van en de handel in lachgas verbiedt. En daarmee heeft de politie bij gebrek aan landelijke wetgeving... die lachgas verbiedt in spreekwoordelijke stok achter de deur. En het is er dus door. Het, uh, het wordt verboden. En uh, Zandvoort loopt daar uh, mee voorop in de landelijke uh, verordeningen. Ja, dus dat is, is nog, een goed, uh, goed is punt. goed nog maar de vraag of het het echte doorkrijgen, Of het echt iemand veroordeeld erop kan worden. Want het is natuurlijk officieel is het niet verboden. Je mag slagroom maken. Ja, dus. en, uh, ja maar je mag geen... Die nee, wonenverkoop, ja. mag niet. En, en daar kunnen ze in ieder geval... Maar waar ze inderdaad ook nog op moeten wachten is een uh, uitspraak van de rechter. Omdat het natuurlijk landelijk nog niet is besloten. Ja. Uh, moet er nog gewacht worden uh, op een uh, uitspraak van de rechter. De burgemeester oh. heeft daar wel vertrouwen in dat die uh, positief uh, gaat zijn. Maar in ieder geval, uh, het moet juridisch nog nagekeken worden. Maar in ieder maar geval de meerderheid is er. Het de Sveningen zelf... en, Noord, en Noordwijk zijn er ook mee bezig, want die hebben er ook last van. Ja. Dus het ik, ik, ik lijkt me heel raar dat we, we moeten heel raar lopen, wil dat niet. Uh... Het zou heel mooi zijn als het doorkwam. Ja. ja, inderdaad. En uh, als we het toch een beetje over het verbod uh, hebben, dat is iets wat uh, mij afgelopen week opviel, is dat er een onderzoek komt naar een vuurwerkverbod. Voor de regio Haarlem. Uh, de burgemeester van de, de gemeente Haarlem heeft de opdracht gekregen om uh, samen met Bloemendaal Heemstede en ook Zandvoort onderzoek te gaan doen naar een regionaal verbod op vuurwerk. Uh, ja, voor de Start Haarlem geldt al een uh, meerderheid in de raad voor zo'n vuurwerkverbod. En uh, samen met de buurtgemeente moet er dan nu gekeken worden of het mogelijk is dat zij een soortgelijk verbod ook in hun eigen gemeente gaan implementeren. En dit vooral om de effectiviteit van uh, zo'n vuurwerkverbod uh, te waarborgen. Want het is natuurlijk, als het in Haarlem geldt, maar in heemstede niet, dan, uh, dan heb je zeg maar geen uh, regionaal... Uh, dan, heb je, dan is het effect uh, blijft uit en daar uh, valt zand voor dus ook onder. Dus daar is een onderzoek naar uh, uh, ja. inwerking. Dus, uh, dat nou, voor heel veel, heel veel dieren zullen heel blij zijn, denk ik. Ja, inderdaad. Dat is ook een van de motivaties natuurlijk om een vuurwerkverbod uh, in te voeren. Uh, wat wel nog even handig is om te noemen is dat er vanaf dit jaar uh, al landelijke verbod geldt op vuurpijlen en knalvuurwerk. Dus dat is er sowieso al uh, tussenuit. En um, Lucy, had jij nog iets of uh, gaan we weer even naar de, het volgende? Laten we doen maar even een, een muziekje ertussendoor. Ja. En dan uh, het volgende wat ik klaar heb staan is namelijk onze artiest van de dag. En dat is vandaag uh, Marga Bult. Zij is 64 jaar geworden. En uh, ja, we, haar, we kennen haar natuurlijk als een zangeres. Maar ook de afgelopen periode is zij, uh, heeft ze zich ingezet voor uh, de zorg. In de, in de tijd dat zij het druk hadden. Is ook daar ook meerdere malen over op tv geweest. Uh, maar ze maakte natuurlijk ook gewoon nog muziek. En, en naar een van die nummers gaan we luisteren. Een Songfestivalnummer, uh, rechtop in de wind van Marga Bult. En we feliciteren haar met haar 64, 64ste verjaardag. Hier komt ze. Werd bijgesteld en de klok tikte steeds het woordje. Dat was uh, Marga Bult. Vandaag 64 jaar geworden met het nummer rechtop in de wind. Ja, daar staan jullie ook een beetje rechtop in de wind uh, ja. deze dagen? Ja, ik. Vooral <laughs> ja, inderdaad. Um, we gaan het uh, nog even hebben. Natuurlijk wat ik net al een beetje aanhaalde. De, de zorg. Uh, hè. De afgelopen periode hebben die heel hard gewerkt, de zorgmedewerkers. Uh, natuurlijk dat doen ze dat altijd al, maar nu kwam het extra uh, aan het licht. Applaus uh, hebben we gegeven. En nu komt er ook uh, vorige week bekend geworden dat er een zorgbeloning komt voor het zorgpersoneel. Namelijk een 1000 euro bonus. Ja. En uh, ja, we haalden het vorige week al een beetje aan. Maar er zitten ook een beetje uh, haken en ogen aan. Marja Brandbos. Ja. Marja Beter ja, Dat wilde ik net vragen. Hoe sta jij daarin uh, Marja? Ja, het is niks structureels. Tuurlijk is het leuk. Wie, ge ah, wie geef je het? Ja. Ja, daar... uh, iemand die uh, begin corona gehad heeft en daarna uitviel, dus twee we die weken niet gewerkt heeft, ja. krijgt hij ook een bonus. Ja. Uh, de artsen krijgen geen bonus. De artsen niet? Nee, de artsen niet. Alleen dus het zorgpersoneel en de schoonmaak. En de verpleegkundigen ook, toch? Ja. In het ziekenhuis, ja. Ja, ja, ja. Want wat valt dan eigenlijk allemaal onder het zorgpersoneel? Want het is ja, nogal ja, dat veel... is de vraag. Want degenen die uh, administratief werk gedaan hebben, ook extra gewerkt hebben... omdat er natuurlijk extra administratieve werkzaamheden bij kwamen, die krijgen hem niet. Oké. Okay. Ja, maar die hebben geen risico's genomen echt. Ik denk dat ze daar ook naar kijken. Mensen die risico's hebben genomen met kinderen thuis, ja. met... Nou ja, er zijn die mensen die initialize... gewoon op hebben. Je bedoelt, hebben. die echt met, in contact zijn geweest ja, met, met de patiënten. Ja, met de patiënten zelf. Ja. Ik denk dat het daarvoor is. Ja, ik, ik, ik weet het niet. Maar jij je, hebt je bedenkingen. Nee, jij? ze moeten gewoon met iets structureels komen. Uh, er moet gewoon meer salaris bij, er moet meer personeel bijkomen. We hebben 120.000 uh, ver, verpleegkundigen tekort. Dat moet opgevangen worden, het zijn meer dan ja. de leraren. De CAO van de leraren is stukken beter dan de CAO van de verpleging. Ja, dus ja. En die, die staken en al dat soort dingen. En de zorg... Ja, de zorg kan niet staken, want dan zitten de mensen... Nee. Ja. Maar dat is al jaren bezig. Dat is niet ja. iets van nu. Nee, dat inderdaad. Dat maar het zou nu juist wel het moment zijn... gewoon ook van een kabinet om te zeggen... we gaan structureel iets aan veranderen. Ja. Kijk, als er 3,5 miljard euro naar KLM kan... waarom dan niet een extraatje ja, voor de, voor de ja. zorg, zou ik willen zeggen. En uh, uh, wat wilde ik nog meer zeggen... Uh, nee, inderdaad, die duizend euro, maar als mensen een bonus krijgen, dan heeft dat ook weer invloed op andere toeslagen waar mensen recht op nou, kunnen het, hebben. Het schijnt dat uh, dit dus geen, uh, dit wordt buiten de toeslagen en dergelijke gehouden. Maar het overwerk wat de meeste verpleegkundigen ja. gedaan hebben, ja. die worden wel extra belast, dus dan verliezen ze wel weer alle ja. toeslagen. Okay. Dus het is zo krom dus, dus, als het Dus kan. het is eigenlijk gewoon een mooi nieuws-item, uh, nieuwsitem. Uh, zeg maar. Of hoe noem je dat? Een, gewoon ja, duizend euro. Het, het wordt het als Het is weer een, een, een druppel op de groeiende plaat gewoon. Want aan de ene kant krijg je het. Aan de andere kant wordt het je weer afgenomen. En dat is gewoon hier altijd. Daar kun je uren over doorgaan. Maar dat is gewoon een punt. In principe moet het verplegend personeel gewoon constant een loonsverhoging krijgen. Betere cao en meer... Uh, personeel beschikbaar. Daar ja, komt het dus op. Ja, structureel uh, verandering. En uh, inderdaad, uh, meer geld. Uh, dat is, zijn al vele oproepen. Ook die gewoon in de Tweede Kamer zijn gedaan. Maar uh, de coalitie stemde vorige week tegen een motie... die structureel meer geld uh, wil afdwingen voor het zorgpersoneel. Ja, en dat zijn de enige vier partijen die dan hebben tegengestemd. Dat is toch wel erg jammer als je ja. twee maanden geleden... nog uh, zat te klappen op je balkon. Ja. Ja, ja, ja, ja. Het is, dat gewoon... is dan weer eerst klappen en dan een vuistslag, zeg maar. Oh, ja, ja, ja is... met je rug. Ja, ja en ja. Dan, dan, dan komt het zeg maar echt de, de harde waarheid... dat je eigenlijk eh, toch weer gaat naar hoe het was. En dat is niks. De, de, en er verandert dus gewoon weer niets. Nee. nee. Maar ja. dat is hetzelfde met al die mensen... die de, in de corona hun bedrijf net begonnen... of net niet groot genoeg om te kunnen overleven. Die ja. krijgen dan een, een soort van een hulp... Maar dat, die hulp, als je je in gaat schrijven, je, je vult het formulier in... dan wordt het afgewezen en dan krijg je alsnog niks. Nee, inderdaad. Maar de KLM is... krijgt het wel. Ja. <laughs> ja, nou ja, daar werken natuurlijk ook uh, heel veel gewoon normale mensen. Dus we, zullen, we gaan die ook niet uh, afbranden uh, of zo. Nee, ja, ik brand uh, niemand af. Het is gewoon een, een, een, het een wel en het ander niet. Ik bedoel, ja. het, het is niet eerlijk. De zorg... Verdient gewoon nu ook is een beetje meer aandacht en een beetje meer... Uh... Ja, en dat, dan hadden we inderdaad juist verwacht dat dit het moment zou zijn. Ja, maar ja. ze draaien alles weer terug. Ja, ja. Nou, weet je, je, je hoopte in het begin, juist door alle waardering van Den Haag, van, nou, hè, wie weet komen ze eindelijk eens een keer over de brug. Ja. En dan hoor je Rutte zeggen van, ja, maar wat zou dat opleveren als we aan de zorg extra geld gaan leveren? denk ik, nou, meer personeel, minder druk, uh, ja. noem maar op. Maar nee, weer niet. Ja. ja. Nee, nou ja. Het uh, komt vast wel een keer verandering. Misschien uh, volgend jaar weer verkiezingen, dan mogen we ons laten horen. En dus uh, misschien komt er dan eindelijk uh, structurele verandering... Laten we dat in ieder geval hopen om een beetje positief ja. te eindigen. Vooral, wat... laten we vooral de hoop niet verliezen. Nee, de hoop, we laten de hoop niet verliezen. En wat ook al een beetje hoop en troost biedt, is de muziek. En zeker deze ook van Ellen Clark, juist voor het zorgpersoneel. Geschreven, deze is voor jou. Dank je wel. Voor het zorgen voor mijn oma Wat je altijd in de schaduw hebt gedaan Dank je wel voor je tijd Voordat je altijd zonder klagen Om tien voor half zes bent opgestaan Dank je wel Voor alle steun en alle zorg Die je onbaatzuchtig geeft ondanks je stress En dank je wel toch steeds weer een kleine glimlach En voor het net iets harder werken dan de rest Dank je wel Voordat je zelfs op deze dagen Ervoor kiest om maar voor een ander te zijn Jullie zijn de helden Die zich nooit ziek kunnen melden Vermond als een gewone man of vrouw Jij weet wie je bent deze is voor jou Jullie zijn de strijders, altijd nuchter en bescheiden Je laat nooit iemand achter in de kou Jij weet wie je bent Deze is voor jou Alsjeblieft Vergeet niet voor jezelf te zorgen Een beetje rust, daar zijn we allemaal bij gebaat En alsjeblieft Laat het ons weten als we jou Kunnen helpen als het ergens niet meer gaat Alsjeblieft Ik geef je mijn handen, mijn compassie Ik beloof, ik zal je steunen waar ik kan Alsjeblieft Kleine lichtstraal in het donker, deze spotlight is voor jou van nu af aan. En dank je wel dat je zelfs tijdens deze dagen ervoor kiest om ervoor een ander te zijn. Jullie zijn de helden die zich nooit ziek kunnen melden, vermomd als een gewone man of vrouw. Jij weet wie je bent. Deze is voor jou oh. Dit is voor de strijders, altijd nuchter en bescheiden Je laat nooit iemand achter in de kou Dank je wel, deze is voor jou ja, deze was voor alle zorgpersoneel die de afgelopen tijd en nu nog steeds... en eigenlijk altijd uh, hard hebben gewerkt en uh, met passie en liefde voor de mensen zorgen. Ellen Clark, met deze is voor jou. Uh, we gaan nu een nummer van iemand, namelijk van uh, Lucy. Want je uh, hebt uh, deze week wel een heel bijzondere nummer meegenomen. Ja, ik vind het zo'n vreselijk mooi nummer. En hij doet eigenlijk best wel recht in deze tijd... En het is het uh, nummer We Are the World, en het is uh, van Michael Jackson. En ja, ik vind het een heel toepasselijk nummer voor deze tijd, dus ik zou zeggen, laten we maar even lekker. Ja, we, we gaan hem uh, even laten draaien. Zeven minuutjes, maar geniet ervan van elke minuut. We Are the World, Michael Jackson. Er zijn van die nummers waarvan je zou willen zeggen... draai hem uh, nog even een uurtje door. Nee. Want, uh, hij ja. En weet je wat zo leuk is? Dat de artiesten die hier aan meewerken... Dat zijn er nogal wat. Ja, dat zijn er. Ik ga ze niet allemaal noemen, maar een paar wil ik toch wel uh, noemen. Dat is zelfs Harry Belafonte. Die man is inmiddels 93. En hij is er nog steeds. Ray Charles is niet meer. Maar... Uh, Diana Ross heeft erin meegezongen. Billy Joel, El Giro, De Family Jackson, Stevie Wonder, Dion Warwick. Nou, zulke grote namen, geweldig. Ja, echt, uh, iedereen uh, doet eraan mee. En het is ook een uh, nummer geweest wat uh, vaak bij uh, uh, mooie dingen van samenhorigheid uh, zeg maar, ja. werd gezongen, zoals bij inzamelingsacties. Of ja, live Aid. Oh ja, en dat ja, ja. was bijvoorbeeld in... Heel lang geleden. Wanneer was dat? 85, of? 84, 1984. Is dat was uh, vanwege de hongersnood in Ethiopië. Oké, okay, en ja. toen werd ook dit nummer gezongen. Ja. Ja, Door Bob Keldorf is dan een ja. heel uh, muziekspektakel. Oh, ja. Dat echt een hele dag duurde. Ja. Artiesten werden ja, ingespogen. Hele... In... Ja. En allemaal zeg maar, benefit, uh, ja, zeg maar. Ja, ja, Allemaal voor ja, het uh, goede echt. doel. Ja, oké. Okay. Nou hartstikke mooi. En ik, uh, toen ik vanochtend dit nummer uh, even erbij zocht, zag ik ook nog voorbij komen dat hij tijdens de uh, ramp in Haiti is hij ook uh, zeg maar gebruikt als uh, nummer. Uh, ja, het verbindt echt. Hè. Verbindt. En, en zeker ook als je weet hoeveel artiesten eraan meewerken, dan uh, is er van allerlei stromen uh, is er, uh, input. En dat uh, maakt het alleen maar nog mooier. En niet zomaar een paar, hè? Het is nee, het uh, zijn niet zomaar. En we noemden inderdaad Michael Jackson. Maar, uh, de hele familie Jackson. De hele familie, inderdaad. Ja. Ja, dat is uh, nogal wat. En uh, natuurlijk ook ja, Billy Joel, je zei het al. En dat Harry zijn, Belafonte. Dat ja, zijn niet uh, zomaar. Stevie Wonder. Stevie Wonder. Wonder. Ja, William ja. Nelson. Bob Dylan zag ik ook. Ja, ook ja. Ja, ja, die ja. ook. Ja. Ja. De dus, uh, Rolling Stones hebben we meegedaan. De Rolling ook. Stones. Ja. Nou, ja, echt. Dus, Iedereen die je maar kan opnoemen in de. Mick Jagger en Keith Richard. Maar het in ieder geval op live-eet. Of ze meegezongen hebben, weet ik niet. Nee, die zullen er wel bij geweest zijn bij al die concerten, maar niet op de, dit nummer. <laughs> nou, het nee. is hier in ieder geval een hele lijst en uh, dat maakt het alleen maar nog mooier. Het volgende nummer is wel gewoon door uh, één iemand, of tenminste één groep gezongen. Mumford en Sons met het nummer Beloved. Mumford and Sons, met het nummer Bila en we gaan praten nog even door met uh, Lucie en Maria over dat fenomenale evenement in 1985 live aid. Ja, toen was uh, Jelmer er nog niet. Nee, nog lang niet. Nee. Ik zei: Jelmer, jij was er nog niet zo. Jij was er toen nog niet. Nee, in 1985 zegt: Nee, ik ben van 2002. Ja. <laughs> is hartstikke van deze eeuw. Ach, arme jammer. Nee, dat was een uh, geweldig evenement. Dat hij dat gemist heeft. Misschien ja. kan je het nog terugvinden ergens. Ik uh, zou het zeker, ja. zeker even gaan opzoeken. Je hebt binnenkort vakantie, hè? Ik heb uh, altijd vakantie, nee. Ja. Want dit duurt 16 uur. 16 dus um, uur? Dingetje, ja, 16 oh, uur duurde. Dan verwacht je ook dat zeg maar de hele dag... Ja, nou ja. Ja, ja, het, ja, het, het, om het opnieuw te beleven... Uh. Is, het, is bele het was een belevenis. Het was een belevenis. Ja, het was echt geweldig. Een fenomenaal optreden van Mick Jagger en Tina Turner. Gaat iets fout, trekt hij per ongeluk de rok uit... staat ze in haar onderbroek verder te dansen, echt geweldig. Was het niet opzet? Nee, het was geen opzet. Nee, want aan de kop te zien... Nee, je was zeker geen opzet. Nou, nou, het, uh, het, het was een mooie vrouw, dus het zal niet zo erg geweest zijn. Nee, nee. want het waren dan uh, inderdaad, het was allemaal live op tv gevolgd ja, en dan gingen ze de hele wereld over. Het was hè? op ja. uh, het Wembley Stadion, uh, Philadelphia en Melbourne, Japan. En dan schakelden ze steeds over van de ene locatie naar de andere locatie. En het was echt uh, een belevenis. Het was echt fenomenaal. Zat, ja. jij, zat jij 16 uur achter de tv? Ja. Bijna wel, ja. Ja. Hmm. Oké. Okay. Uh, nee, dat is. Uh, en ik, ik zei het net ook al even. Dat zou mooi zijn als het. Uh, het zal nu ook nog, zeg maar, zoiets. Uh, Met de coronacrisis wordt het wel nee, een beetje. Nee, maar even moeilijk, als, hoor. Je die, als, je die, <laughs> als je die even zou vergeten. Uh, even uh, gewoon. Ik denk dat we daar best wel met z'n allen toe in staat zijn. Want er wordt misschien ook gewoon met de artiesten van nu zou dat ook wel iets heel moois uh, kunnen worden. Ik denk het zeker weten wel. Ja. Ja. Misschien als de coronacrisis voorbij is, om dat te vieren met zoiets groot, zou geweldig zijn. Ja, en dan een uh, benefiet uh, hebben en wel een goed doel. Voor de zorg. Ja, wereldwijd. Nee, <laughs> maar ja. <laughs> ja Marja, dat vind je niet. Ik denk dat de we heel hè? blij zijn. Ja, wereldwijd. wereldwijd, absoluut. Dat er is uh, toen 1,65 miljoen dollar opgehaald. Dat is um, Even, nee, heel veel nee, geld. Kijk, daar, ik lees dat daarop was gerekend... en dat er uiteindelijk uh, oh, ja. 245 oh, ja. miljoen dollar is opgehaald. Nou, en dat dus dan? Het, dus ja, dat, uh, dat is nogal een bedrag. Nou ja, tenminste, dit is een heel een mooi bedrag... omdat je weet dat het gewoon allemaal door normale mensen natuurlijk is ja. uh, opgehaald. Bracht. En natuurlijk met de muziek, zoals ik al een paar keer probeer duidelijk te maken, die verbindt en die uh, wie troost en hoop. Dus uh, dat is hartstikke mooi altijd uh, bij dat soort uh, benefietacties. We gaan uh, alweer richting het einde van het eerste uur. Echt en uh, dat betekent dat we bijna overgaan naar het tweede uur. Hoe kan het ook anders? Maar uh, meestal, daar, staat, uh, daar staat ja, meestal is dat uh, van het eerste naar het tweede uur. Maar uh, waar we het dan nog even over gaan hebben is het mooie sportevenement... wat wel met publiek wordt georganiseerd deze zomer. Dat is namelijk de NK Marathon Inlineskate op het circuit Zandvoort. Dat komt zo meteen aan bod. We hebben ook nog een item van NA Nieuws over de AED op het strand... ...waar een kitesurf afgelopen zondag mee is gered. En uh, ja, toerist, uh, toerisme in Zandvoort komt weer op gang... Uh, dat halen we ook nog even aan. En ja, wat verder uh, naar boven komt, uh, hoor je ook in deze uitzending. Het weer, niet vergeten. Het weer is weer van de partij om half drie. Zoals u altijd weer van ons verwacht, is het weer altijd mooi. Voorgelezen door Marja. En die hoort u weer straks in de tweede uur weer hier. Het weer om half drie in. En ZFM Lunchroom met weer het tweede uur. Op deze 7 juli het zonnetje gaat schijnen... Uh, wilt u nou nog een nummer aanvragen, dan kan dat altijd via de WhatsApp 06, uh, 06 nee 023 573 0393. En dan uh, gaan we kijken wat daar uh, op binnenkomt. Uh, en verder wil ik zeggen, luister naar het volgende nummer, want dat is namelijk van uh, Abel. Met, het was een eendagsvliegen uit de, iets voor de uh, eeuwwisseling volgens mij. Uh, met het nummer onderweg. was jij er nog niet? Toen was ik er ook nog niet. Hoeveel mooie muziek er toen is gemaakt. Dat is onbeschrijfelijk. Maar we gaan dus naar dit nummer luisteren en hiermee gaan we onderweg naar het tweede uur. Hier is avond. De dicht. Straten lijken te huilen. Wolken lijken te vluchten. Ik stap de keus in. Mensen lijken te kijken. Maar ik wil ze ontwijken voordat ze mij zien.